ik een huiswerkautomaat, hoewel ik kleine winsten heb, wordt mijn vader altijd kwaad. En hij wordt groot, en hij wordt gooier, hij spalt bijna uit de kaart. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet, er staat geen geldboom in mijn tuin, ben Sinterklaas niet. Ik heb een negatief fortuin, als een straks bankbiljetter